Vijf uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Britse topman Stephen Hester van de Royal Bank of Scotland... ziet af van zijn omstreden bonus. Hij doet het in navolging van bestuursvoorzitter Hampton... en onder politieke druk. In Groot-Brittannië barstte vorige week grote kritiek los... op de bonus van ruim een miljoen euro. De Royal Bank of Scotland werd in 2008 gered door de Britse staat... die sindsdien voor 82 eigenaar is. Oppositiepartij Labour eiste dat premier Cameron zou ingrijpen...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 Oké, okay. welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus, Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Vier liedjes laat ik horen in het uh, hoekje ochtend. Alleen het zijn er eigenlijk maar twee. Hoe dat zit, uh, blijf gewoon luisteren. Ik wil beginnen met uh, Brian Ferry die in 1977 een EP'tje uitbracht. Het was dus een single met vier tracks erop. Maar die moest je dan weer wel op 33 toeren draaien. Heel ingewikkeld. Uh, we hebben het over vinyl, hè, kinderen? Hij bracht dus een EP'tje uit... en daar stond uh, een nummer op. Feel the Need in Me. Dat was in 1972... Uh, naar de toppen van de hitlijsten gezongen... door de Detroit Emeralds. En je zou zeggen, dat is helemaal geen ferry-nummer. Verrie met zijn studenticozen invalshoeken. Ja, en toch doet hij het. En studenticozen wordt het ook al. Ik ben er niet zo blij mee, maar ik laat het lekker toch horen. Straks de echte. Dat was Ferry. Op het liedje komen we zo terug. Uh, ik uh, wil verder gaan met Ray Davies. Die heb ik een stuk hoger zitten dan uh, die hele Brian Ferry trouwens. Uh, Ray Davies van de Kings. Die bracht uh, een cd uit twee jaar geleden, in 2010. En die heet See My Friends. Daarbij verwijst hij naar een hit van de Kings uit het einde van de jaren zestig. Maar we kunnen die titel ook letterlijk opvatten. Want uh, hij liet met een aantal jonge muzikale vrienden... Uh, een aantal uh, oude Kings-meuk-nummers uh, opnieuw het licht zien. Daarbij uh, maakt hij uh, gebruik in het voorbeeldje wat ik wil laten horen... van uh, Mumford and Sons, een ja, soort folk-pop-achtige uh, ja, folk groep uit, uh, uit Engeland. Die begeleiden hem in ja, eigenlijk twee nummers door elkaar. Days en This Time Tomorrow... Um, het gaat me eigenlijk vooral om het days gedeelte. Stuk aardiger dan wat Ferry net uh, in elkaar heeft uh, geneuzeld. Well, thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days.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 I'm sailing across an empty sea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 Somewhere. Sailing across an empty sea. Opa Davies met de jongelui in uh, een ja, door elkaar heen gecomponeerd werkje. Deze van The Kings en This Time Tomorrow er dwars doorheen. Uh, waarom heb ik die twee werkjes nou laten horen? Ja, simpelweg. Omdat ik als ik dit hoor denk, ja aardig geprobeerd, maar geef mij het origineel maar. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the day. I won't forget a single day, believe me I bless the light I bless the light that lights on you, believe me And though you're gone You're with me every single day, believe me Days I'll remember all my life Days when you can't see wrong from right You took my life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 Ik me. De you're you're yeah. kings op hun best met deze. Nou ja, ik vind het helemaal niet erg hoor dat Ray Davids jaren later uh, zijn eigen werk nog eens een keertje oppoetst. Maar ik weet niet, de intentie die, uh, die je hoort, de, de, de originaliteit bij zo'n eerste uitvoering... die is om de een of andere reden niet meer te kopiëren. En dat geldt uh, op een andere manier ook voor uh, wat Brian Ferry heeft gedaan met Phil Deniremi... Dat moet gewoon recht toe recht aangezongen worden. En uh, dat konden de Detroit Emeralds in 1972 veel beter dan meneer Ferry. Tot volgende week. To prove you will plainly see Feel the need Hey, it, feel the need in me Ah, lekker. Dat is echt zo'n... Zo'n goede morgen, maak er iets leuks van, uh, liedje. Hè? Ik ben erg benieuwd hoe het straks buiten eruit ziet. Of het hier al wit is. Is het bij u al wit? Kijk even naar buiten. Uh, dankjewel, Jan Emaus, voor de mooie trektrecers. Een mooi boek, Graphic Novel. U weet wel, een stripverhaal voor grote mensen. Eigenlijk kleine kunstwerkjes. Nou ja, klein. Ik heb hier de nieuwste titel van de Vlaamse tekenares-schrijfster... Judith van Istendaal. He, inderdaad, de dochter van Geert. En eh, dat boek dat telt bijna 300 pagina's. Judith vestigde haar naam met de Maagd en de Neger uit 2007... gebaseerd op een kort verhaal van haar vader. En dat handelde over het lot van vluchtelingen. En vandaag komt officieel uit toen David zijn stem verloor. En het gaat over vader David, met wie keelkanker geconstateerd is. En op hetzelfde moment dat hij dat hoort... krijgt zijn oudste dochter Mirjam uit zijn eerste huwelijk een dochter, Louise. David is namelijk hertrouwd met Paula... en heeft met haar nu de tienjarige dochter Tamar... Nou, het boek vertelt over hoe al deze vrouwen rondom David... met die ziekte en de naderende dood van David omgaan. Nou, ik vond het heel erg mooi, ontroerend en ontzettend knap... hoe je ja, zonder sentimentaliteit... He, in deze tekeningen levens van vlees en bloed uh, voorgetoverd krijgt. Nou, ik vind dat, dat vind ik echt ook knap. Judith wisselt heel vaak ook van vorm en stijl. Steeds schieten ze de beelden dus in, in andere vormen. He. Grote zwart-wit tekeningen, dan weer met kleur. Witte achtergrond, zwarte achtergrond, wisselende indelingen, enzovoort, enzovoort. En ze kloppen steeds uitstekend met de inhoud die ze moeten overdragen. Vond het vond een genot om te lezen, he, ondanks het verdrietige onderwerp. Het is een uitgaaf van uh, oog en blik. En die zitten, hangen onder bij de bezige bij.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 Sorry, zwart was dat. Die wil ik heel graag promoten. Maar nu, kom op, we gaan naar de film. Sorry to bother you. I'm Matt King. Ja, yeah, come to pick up my daughter, Alexandra. Alex? Dad? Yes? What's up, dad? It's happening. You need to come home and see your mom. I'm the backup parent. The understudy. That you were supposed to be getting your act together. I've been doing really well, actually. Nobody ever seems to notice that. And with Elizabeth, my wife, in the hospital, my daughters attesting me. Look who's here. Get out of my underwear, you freak. Oh, no, okay. Don't Back inside you. now. Real good job you're doing. We have to go through this thing together. You and Scotty and me. Dad, this is said. He's going to be with me. I'll be a lot more civil with him around. Sup, bro? Don't ever do that to me again. I have to go around and tell people what's happening family and a few close friends I don't want to talk about mom with anyone Look, whatever you two fought about, you have to drop it. Grow up You really don't have a clue, do you? Dad, mom was cheating on you I'd like to know who the guy is that my wife was seeing. What you've been going through, that's a tough deal. I'm just trying to keep my head above water. <laughs> I'm gonna hit you. How often do old people just haul off and cold cocky like that? Goeie film, ook al is het basisgegeven niet erg hemelschokkend. Ma gaat dood en pa bedenkt dat hij eigenlijk altijd een beetje de backup parent was. Hè? De understudy. Ja, en pa moet nu dus aan de bak met een moeilijke dochter van tien... en een nog lastigere puber van 17. Moa, denk je, moet ik dat zien? Ja. Vind ik wel. Zeker als je weet dat de regisseur van deze film Alexander Payne is. Tenminste, dat heb ik dan hoor. Want ik zag eerder van hem uh, About Smith. En dat ging dus niet over Arnie, maar over een gepensioneerde man... gespeeld door Jack Nicholson... die het uh, leven uiteindelijk allemaal net iets te niksig vindt. Prima film. Of de film Sideways, hè? een geestige en ontroerende film... over die, de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een depressieve wijnkenner... en een voormalige soapster... Kortom, het zijn altijd films over redelijk gewone mensen zoals u en ik. En dat doet die Alexander Payne geestig en onsentimenteel. Hè? Waardoor ze altijd aankomen. En nu dus de film The Descendants. Hè, met die knappe appetijtelijke George Clooney als de advocaat Matt King. En uh, ja, hier speelt hij dus een gewone man, geen held. En maar een klein beetje een loser. Ja, dat komt goed. Het scenario uh, voorziet in uh, genoeg aankleding en zijlijntjes dat, om het cliché uh, toch een beetje te ontlopen. He, Setting is bijvoorbeeld een van de eilanden van Hawaii. He, Matt King die stemt, stamt dan al uh, vanaf de 19e eeuw af van een uh, Hawaiiaans konelijke familie. En hij is de testament-executeur van het familiebezit. He. En ze hebben namelijk 25 Duizend hectare super mooi gelegen op het eiland Kauai. Nou goed, alle afstammelingen van de familie die hopen nu dat die Met zal verkopen. Want het eh, nou, zal ze allemaal stinkend rijk maken. Maar het hele aanzien van Kauai zal dat eh, drastisch veranderen. Nou ja, dat wordt dan een toeristenreservaat. Nou, verder ontdekte Met dat zijn vrouw dus al langer vreemd ging en eigenlijk van hem af wilde. Enfin, het zijn allemaal verwikkelingen uh, die het spannend houden. En uh, echt heel wat plek voor humor is er in deze film. En voor ontroering. Kortom, een echte Alexander Payne. Ik moet nog even noemen dat die dochter van 17... die wordt gespeeld door uh, Shailene Woodley. Nou, dat is echt een nieuw talent. Muziek uit de film. Hawaii natuurlijk. Mm -hmm. Macalaya, okay, are in the Lily, Vocal duet met Dennis Kamakai. Goed, tot zover de uh, Descendants. Uh, ik, vorige uur las ik al eentje uit voor uh, Ingmar Heitse, uh, onze Utrechtse dichter. Hij heeft een nieuw uh, dichtbundel uit uh, bij uitgeverij Podium. En de titel is Ademhalen onder de maan. Nou, ik vind hem weer prachtig. Ik hou heel erg van uh, zijn beelden, zijn stijl, zijn taal. Mag ik eentje voorlezen? Het is heel moeilijk kiezen. Het Vorige uur heb ik het over hazen gehad. Ik vind deze ook heel mooi. Die gaat, uh, ja, die gaat over, uh, over de worden, denk ik. Hij heet In Deze Tuin. Ik heb de wereld lang vertrouwd, mevrouw. Dat komt, ik had de wereld in mijn hoofd. En alles was wel vreemd, maar toch bekend genoeg. En als ik iets vergeten was, wist ik het vaak een half uur later weer... En anders deed het er niet toe. Er waren nog de grote vragen waarop niemand ooit een antwoord krijgt. Die keek ik aan van dag tot dag. Wat bleef ik goed gelovig toen mijn hoofd werd leeggestolen. Recht achter mijn ogen. Vreemde foto's op de kast. Wie ik nog kende was verdwenen. Berg uw camera maar op. U bent te laat. Vanochtend moffelde een zuster, heb ik zelf gezien. De laatste restjes van mijn wereld in haar binnenzak. Nou, vind Ik vind het heel erg mooi omschreven Hè? wat er mis kan gaan met je hoofd. Ah uh... oh ja, ze zijn allemaal mooi. Um... Oké, okay, wacht even. Ik vind het moeilijk. Kiezen. Oh ja, deze vriend. Op elk moment in ons bestaan dat je een munt opgooide, strootjes trok of een aftelrijmpje deed, had alles anders kunnen gaan. Ik wil niet zeggen dat we toernooi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 Hey, de asfaltveeën, samen met zijn collega, dichteres uh, Ellen Dekwits... en muzikant Cor van Inge, hè? De, man, uh, de bassist onder andere bij Spinvis. Nou, afgelopen donderdag presenteerden ze hun eerste album... en de titel is Door de Straten. Nou goed, Daarvan nu het opwekkende nummer Mannen. Soms moeten alle mannen gewoon even weg. Soms moet Soms moeten alle mannen gewoon even weg, soms moeten alle mannen gewoon even weg, soms moeten alle mannen gewoon even weg, soms moeten alle mannen gewoon echt even weg, want je weet het weer, het zijn niet hun woorden die raken, want je trommelvliezen zijn al lang. in trampolines verandert, je weet het weer, nu moet er echt een man gaan lopen, tot... De dag is leeg gelopen, maar de dag is een zandloper gevuld met veren en alle dingen die je zo graag tegen mannen zeggen wil. Zelfbenoemde popmuziekkenner Rex van Beuningen... die zal weer elke week in het holst van de volgende ochtend... laten horen waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Ja, Rex zal Rex iets zijn als hij niet doorgaat met het zoeken tot aan het gaatje. Hè? En dat is bij Rex ongeveer midden in het vinylplaatje. Jan Emaus praat met hem. Een bijzonder goedemorgen, Rex van Beuningen. Een bijzonder goedemorgen, Eensgelijks en Jan Eemans. Ja, vijf minuten geleden zat je nog, zij het aan de zeer vroege kant... een ontbijtje te eten. Wat zat er op je boterham? Ik had een gebakken eetje. Waar gaan we het over hebben? Dat had jij voor me klaargemaakt, toch? Je weet toch verdomme wel wat je klaar voor me maakt. Oké, okay, we gaan vandaag is even naar een hele andere hoek van de wereld. We gaan naar de Caraïbe. De kara dat is een heel interessant gebiedsdeel... waar ongelooflijke, rijke uh, traditie van muziek plaatsgrijpt. En daar horen wij hier in het kouwe kikkerlandje niets van. Jij bent zelf drie keer op vakantie geweest. Dat klopt. gele stranden, mooie, mooie, donkere dames. Ik kan het je zeer aanbevelen. Als je en daar is het uitgegaan met je vriendin, toch? Ondergabberen. Onderabber. Maar dan gaan we nu niet verder. We houden het even bij de muziek. Je wil altijd zeg, in het persoonlijke leven, maar ik uh, hou het graag even bij de muziek. Ik heb hier een single van Jamaica Johnny. Jamaica Johnny, een zeer interessante artiest. En uh, die gaat zo direct uh, voor ons. Ja, ik wil nog even, nog, nog even naar de Caribisch gebieden. Want daar zit zoveel we over Jamaica Johnny. Dus je zou zeggen, we krijgen iets Calypso gaan. We draaien. Calypso. Bekend van onder andere Lord Kitchener. Um, we gaan, Harry Belafonte heeft natuurlijk veel Calypso-liedjes in zijn early carrière gedaan. En ik, ik moet zeggen, ik was altijd zeer. De uh, Mighty Sparrow komt nog even bij me binnenzeilen op het, uh, op het juiste moment. En ik wilde mensen enthousiast maken over, over die zonnige muziek. Die gezellige zonnige muziek. Want ik hou, ik hou zo van gezellige zonnige muziek. Hè? Dus daarom heb ik dat meegenomen vandaag. En dit nummer, wat we gaan draaien, heet Beautiful Parakich. Wat betekent dat? Ik heb geen flauw idee. Je zit altijd bovenop teksten. Hè? Ja, ik ben gek op teksten. En ik wilde uh, nog even de groeten doen aan mijn ouders. Maar dit terzijde. Um, zullen we het plaatje gaan draaien? Zijn die wakker op die tijdstip? Ja, die luisteren altijd naar mij. Live. live. Ja. Nooit achteraf. Die slaan geen keer over, Jan Leemers. Dat is wel even dat we de mensen dat weten en dat jij dat weet. Nou, uh, Meneer en mevrouw van Beuningen, leuk dat u luistert. Dag en dag man, dag pap. En uh, hij is over drie kwartier weer thuis. Nee, een uurtje, hè? Wel. Oh, het is wel een stukje rij, hè? Limburg, Zuid-Limburg woon ik. Allee, zullen we uh, Jamaica Johnny draaien met Beautiful Parakeets? Zeg, we gaan, uh, we gaan dus in gedachten gaan wij naar warmer orden. Ach, we waren, waren alvast op de karen, Daar komt hij, ja. ja. ja, ja. Ze noemden hem de meester van de echo, hè? Kan ik me herinneren. Ja, dat is waar. Dat is leuk dat je dat even zegt. Jamaica Johnny, de meester van de echo, komt hij aan. Let op, roll hem. Tot volgende week, hè? Tot volgende week, Jan. Vind je het nou wel leuk? Vind je het nou wel leuk? Laten we luisteren, laten we genieten. No, nothing is the same in Trinidad. Everything is quiet, it looks bad. Nora moved away with here to be put. All the women talk and this is what you heard. She was the belle of Trinidad. Because she had beautiful Beach. Self a man without many words, with hear to be put. Nora moved away with hair. Trinidad jump. She was the belle of Trinidad because she had beautiful. It means... Uh, <laughs> <laughs> the moral of the story, woman, I tell you. If you grow an old, even ugly too. Get yourself to boots and the model will do. Soon your future husband will sing into you. You are the belle of Trinidad because you have... Malakiets min hey? 2. Lovely Malakiets. <laughs> nou, zeg, we Fantastisch. Nou, we, we, uh, we, we stappen over van uh, Jamaica, van Johnny Jamaica, die zong over Trinidad, naar een ander Trinidad, niet het eiland, maar naar uh, Trinidad op Cuba. Want we gaan op reis. Oye Nando, mira, mira, y después dicen que uno lo ha hecho. Estás loco, solamente le voy a decir que, escucha. Los Generales, dat is echt uh, Cuban reggaeton. Uh, La pica y el Duello. Uh, we zijn op Cuba, we gaan naar uh, ons eigen wereldnetje. Uh, bellen met Cuba, met Harriet Sanders. Die daar uh, voor de zesde keer op reis is, het eiland onderhand, behoorlijk goed kent. En, uh, nou ja, goed, Cuba was uh, vannacht al een aantal keer in het nieuws. Omdat Raúl uh, nou toch niet echt van de politieke hervormingen is, want een andere partij naast de communistische... dat is niet mogelijk. Ik ben benieuwd of uh, Harriet dat meegekregen heeft. Zullen we even bellen? <Zo -treeks> Harriet? Ben je daar? Hé, hey, Adeline. Ja, ja, zeker. Hi. Ja. Nou, je hebt het uh, misschien gehoord. We hebben het al, uh, uh, Francis heeft je al eerder gebeld om even te zeggen... dat wij dus uh, hier op het nieuws de hele nacht gehoord hebben... dat uh, Raul Castro uh, op de grote nationale communistische uh, conferentie... of whatever, dat hij nog eens even heeft benadrukt... dat er naast de communistische partij geen andere partij geduld wordt. Nou, dus weinig politieke hervormingen. Had je dit verwacht? Natuurlijk. Ik had helemaal niet verwacht dat er iets zou veranderen. En dat had hij ook al aangekondigd. Hij had goed voor een gezicht van, uh, je moet geen hoge verwachtingen hebben. Uh, dit is een interne uh, conferentie. En uh, nee, er dat, dat, dat gaat echt uh, niets veranderd worden. Heb jij, maar krijg jij dit mee? Is, is er televisie bij jou? Of? Ik had me verbaasd dat er wel wat veranderd was. Maar zij beelden gewoon absoluut geen andere partijen. Het is, het is niet totaal dictatoriaal uh, systeem. En de mensen hier zitten uh, in een deurvreet. Dat wordt iets niet veranderd. Nee. Nee. Uh, maar, maar zoiets als wat. Het komt dus dan bij ons hier op het nieuws, op Radio 1. Is dat nou ook nieuws bij jullie op het eiland? Dat is. Absoluut nieuws. Nou, nieuws, ja. Kijk, ja, mensen zijn we heel erg gelaten, hè, erover. Ze dus zeggen ook zelf, wij zijn, wij zijn wel meer verslagen zijn een soort schapen. Daarom is het... Kijk, je zou je verwachten dat er dan uh, een gigantische opstand zou komen. Maar dat, dat is zo niet mogelijk in dit land. En, en, en iedereen heeft zoiets van, ja, ja het zal wel. Het, het, het wordt toch niks. Het, er wordt toch niks veranderd. Ze zijn ook heel erg uh, bezig te een visa bijvoorbeeld, hè? Dus om dit uit te wacht, wacht even, wacht eventjes. Uh, uh, ik, ik wacht even, Harriet. Wacht even, Harriet, hoor je mij? Het geluid is wel heel erg slecht. Ja, zeker, ik hoor jou. Ja, maar ik, ik kan jou bijna niet verstaan, dus de luisteraars thuis ook niet. Zeker niet iemand die in de auto zit. Wat zullen we doen? Zullen we uh, nog één keer opnieuw bellen? Zou dat helpen? Dus als jij nou even <laughs> oplegt... We... We, bellen even we bellen even opnieuw, gooien we nog even Los Generales erin, uh, Siep. En dan gaan we je even opnieuw bellen, want dit is zonde. Oké? Oké. Okay. Tot zo! Oh nee, dat is, weet je, dat is gewoon het nummer van uh, wat we net ook draaiden. Ga, laat het even weer opkomen. Nee. Ya, dale. Mira. Y después dicen que uno la ha hecho. Estás loco. Solamente le voy a decir que. Escucha. Soy la nueva revelación del género. Lo que nadie se espera mañana. Voy caminando por la calle. Has me caso, tu a mí me y él insiste rechazo lo Está bueno ya te dando todo Está bueno ya Me has tirado 30 fotos 30 no, Sé que él no está madreado no Pero sé lo lo que él loco va y loco Zijn De tumbarte el edificio Cuando los mayores hablan, los niños piden permiso el el tuyo, todo está yo todo de me si oh, oh, oh. En <laughs> Harriet? Ja, abondien, zijn we weer. ja, dat klinkt toch wel ietsje beter, ja. want ja, het, was helemaal, het liep helemaal dicht, je stem. Hé, hey, ik vind het toch wel interessant om, om te weten, uh, uh, er wordt dus zo'n conferentie gehouden, jij zegt de uitslag is van tevoren eigenlijk al bekend. Hoe zit het, uh, we hebben het al eerder over gehad hoor, maar wordt er nog steeds zo weinig over politiek gepraat, kan dat gewoon niet? Nee, dat kan gewoon niet. Dus je kan, je kan over politiek praten bijvoorbeeld heel voorzichtig met een taxichauffeur als je in de auto zit. Maar niet uh, in een restaurant of in een café, want dan worden mensen heel erg nerveus. Dan gaan ze over het heen kijken. En zelfs bij mensen thuis is het ingewikkeld, want alle ramen staan altijd open. En het is gewoon gevaarlijk, want uh, iedereen kan je verraden. En zelfs, uh, ik heb een keertje gezien op uh, de boulevard, maar ik kom in uh, Havana, dat een jongen... Aan het praten was over politiek en binnen vijf uh, was hij kennelijk, had iemand het gehoord. Is heeft meteen de politie gebeld en werd een jongen opgepakt en die werd uh, afgevoerd. Dus het is het is echt uh, totaal onderdrukt. En uh, in een, ja, die man zit in een handgreep. De, ze kunnen werkelijk niks doen. Nee, nee, ik vind dus, het... Dat ik... is ook wel heel erg verdrietig en uh, daarom... Ja, ga door. Wat? Nou ja, dus dat, dat is, dat, nee, er is dus geen, er is geen kan, kans om in opstand te komen. En iedereen aan wie ik dat dan vraag, van waarom, waarom doen we niks en waarom gebeurt er niks, zeg maar, nou, dat gaat echt niet gebeuren, want we zijn veel te bang. En ja, dat is ook logisch. Nou, ik vind het toch goed dat je dit, dit eventjes, uh, nou, zo even uh, vertelt, want... He, we, we zitten leuk op Cuba en uh, het is lekker dit en dat. En uh, het is een mooi land, en steeds populairder. Maar dit is gewoon ook nog aan de hand. Het is gewoon nog steeds een dagelijkse realiteit dus. He? Dus dat je gewoon je mond houdt en dat die, uh, die, die oude regering, die mannen... die zijn dan bang voor het, uh, voor het rijke, rijke Westen... maar uh, de enige mensen die echt rijk zijn, die zitten in de regering daar in Cuba. Ja, zo is het toch? Zo is het helemaal. En wat er ook in zit... Rondom de regering is ook heel erg rijk, want er is bijvoorbeeld in Havana is een, is een buurt met allemaal waanzinnige huizen, Boske heet dat, waar alle mensen van de regering zitten. En dat, ja, die hebben echt het geld. En als je dat ziet, dan denk je van, er is dus wel geld hier, weet je wel. Dus uh, ja, het is een heel erg gesloten systeem, dat moet je niet onderschatten hoor. Dus, uh, ja. Uh, en, en ja, wat Raoul heeft gedaan, Raoul is natuurlijk een oud-militair. Die heeft, ...die heeft gewoon nog meer politie ingezet. Dus ja, dus, mensen worden voorkomen onderdrukt. Het is echt niet te geloven. Ik, moet, ik ben nu in een vissersdorp en hoe arm mensen zijn. Je, ik, dat, er, dat er gewoon in een ijskast één ei is en geen melk. En uh, heeft er wat olie? Nee, olie hebben we niet. Nou, dat is ongelooflijk. Zo arm. Dus, uh, daar, ik, soms kan ik het echt niet geloven in. Nou, dus, en alles wordt afgestraft. Bijvoorbeeld, er is hier een klein strandje waar ik vroeger altijd kwam. Uh, daar, daar, waar mensen dan ingaaldig visjes bakten. Uh, waar een paar toeristen kwamen snorkelen. En dat, dat is helemaal ook door de politie opgedoekt. Want dat mag niet. Het, het geld mag alleen maar uitge, uitgegeven worden op officiële uh, toeristenstranden. En, want, want dan gaat het geld naar de regering. Dus naar niemand. niet. Ja. En invloed van het Westen is één. Ja, om ja, uh, um, um door te gaan over dat eten. Uh, jij, jij vertelde me dat je, dat, je, dat vond ik wel wel, dat is dan even, even een opstekertje. Dat het daar helemaal stikt van de kreeft en de krab. Maar daar zijn ook, uh, uh, uh, nou, daar mogen ze ook niet zomaar van genieten. Nee, lobster mag niet vergeten worden door de... Of nou ja, vergeten. Maar officieel mag dat niet verkocht worden aan de dame. Dus echt een kreeft mag niet. Maar wel mag je dat verkopen aan uh, uh, hotels voor de toeristen. Dus de toeristen eten kreeft. En dat gaat ook naar de export. Maar de kubanen zelf niet. Het enige wat ze wel mogen eten zijn krabben. En die zie ik hier ook heel veel. Op straat hè, lopen die gewoon... Van die hoge en van die uitpluimende oogjes. En, eh, maar het gekke is dat dat niet dat uit de staat staat. Dat vind ik aan Abbond zo bijzonder. Dus dat eh, ja, maar zijn, eh, om terug te komen op die regering, er zijn allerlei regels waarvan je denkt, wat dat vreemde regels, waar slapen we toch allemaal op. ja, dus, eh, hetzelfde verhaal met melk. Wat onbetaalbaar is, echt eh, 2,5 dollar voor een pakje melk, vind ik toch echt heel erg veel. Dat kunnen de mensen natuurlijk helemaal niet betalen. Dus het, het, het, het is zo onvoorstelbaar onrechtvaardig. Ja, ja. ja. bederft dat jouw lol ook een beetje, of niet? Nou, nee, maar... Ach, ja... Kijk, uh, mensen zijn wel veel aan het klagen. En, en, en terecht. Wat, wat ik zo zie, vind, vind ik ook wel heel erg erg hoor maar er, er is altijd een vraag erna, na na, het kla, na, het, na na de klaagzang krijg ik wel altijd de horen van: kan je me niet wat geld geven, want ik wil graag een cadeau voor mijn kleinkind kopen. Ja, dus, de, de, dus een beetje een dubbele agenda binnenkrijgt wat mensen hebben. Ja, ja het overleven is ik kan het me allemaal wel weer voorstellen. Begrijp ik. Goed, we gaan even van de politiek af... en we gaan het over het dagelijks leven hebben zoals jij dat nu leidt daar in Trinidad... dat kleine vissersdorpje. Je bent bij mensen thuis en ik heb begrepen dat je... helemaal aan de domino uh, verslingerd bent geraakt met opa. Ja. ja, nee, ik ben helemaal aan de domino. Ja, inderdaad, want uh, mijn uh, die uh, ik zit niet in Prindad, maar ik, uh, in een plaatsje daar vlak in de buurt, dat is wel echt een stadje. Maar ik zit in een dorp, dat is één straat en honderd huizen. Er is helemaal niks is het hier. En uh, daar gaat mijn huisarts elke dag aan het einde van de dag of ik dan uh, een potje domino wil komen spelen. Dat doet iedereen, hè, de Caribe. Zo, zo, nou, dan wordt er een flesje rum gehaald en dan gaat de muziek hard aan. En dan zit ook uh, opa het leesbril op en dan gaan we beginnen. En dan... We hebben een wedstrijd hier tussen Hollanda en Cuba. Dat is sinds die baseballwedstrijd dat Holland gewonnen is. Dus Hollanda en Cuba is ja. Lie er. Lieve Harriet, we hey. hebben nog 20 seconden. En um, je hoort de eindtoon al. We gaan volgende week weer verder. Ontzettend bedankt uh, voor je bijdrage. We gaat gewoon door. Heb het goed volg, deze hele week. En ik zie uit naar je verhalen. Dag. Tot volgende week. Bye. Hey.